In de buitenwijken van Gao werd zo nu en dan nog gevochten, maar het centrum leek vast in handen van de gecombineerde Frans-Malinese strijdmacht. Vannacht pleegde een terrorist een zelfmoordaanslag bij een controlepost. Het is niet duidelijk of de islamisten van de verwarring gebruik hebben gemaakt om de stad binnen te dringen. Bij de aanslag raakte een Malinese militair gewond. De aanslagpleger kwam om het leven. In een haven van het Caribische eiland La, Palma, zijn, eiland, moet ik zeggen, eiland La Palma zijn vijf mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een reddingsboot. Drie anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in de reddingsboot die aan een Brits cruise schip hing. De bemanning van het schip zou een veiligheidsoefening hebben gehouden. En daarbij raakte de boot los en viel naar beneden in zee.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 Van Miltenburg bezocht Kabul, Kunduz en Mazar-e-Sharif... en ze liet zich op de hoogte stellen van de manier van werken. In Kabul sprak de Kamervoorzitter met Nederlandse militairen op het hoofdkwartier. In Helmond is een automobilist aangehouden... omdat hij dronken achter het stuur zat te slapen voor een stoplicht. De auto stond stil met draaiende motor. De politie heeft de man wakker gemaakt en meegenomen naar het bureau. Tijdens het afnemen van een ademtest viel hij opnieuw in slaap en daarop is bloed afgenomen om het alcoholpromillage van de man te kunnen bepalen. Toen de man weer wakker was is er rijbewijs ingenomen en is er procesverbaal tegen hem opgemaakt. In de Eredivisie heeft Ajax punten verspeeld. In de Arena werd het tegen Rode JC 1-1. In de eerste helft zette Ramsey de club uit Kerkrade op voorsprong. 10 minuten na rust maakte Blind voor de Amsterdammers de gelijkmaker. Feyenoord deed goede zaken door in de KUIP AZ te verslaan. Het werd 3-1. Voor Feyenoord scoorde Boetius, Klaasie en Vilena. En voor AZ scoorde Berens. De club uit Alkmaar speelde de laatste 25 minuten met 10 man na een rode kaart voor viergever. gever.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 Het laatste, uurtje op de zondagmiddag, beginnen wij natuurlijk in zwolle bij PEC tegen FC Twente. Philip Koken. Bij balbezit voor Rosales rond de middellijn. De restenbek die de bal lijkt te verspelen, maar het loopt toch nog goed af. Hier is Gutierrez die een paas wil verzenden aan Castanjos, en dan zit Joost Broersen daar weer tussen. Uh, Twente heeft de zaakjes iets meer op orde. Er zit iets meer rust in het elftal. Na een periode van uh, 15 minuten ongeveer. Waarin Zwolle beduidend beter was. Heel veel kansen kreeg. Maar die kansen ook allemaal verspeelde. En bovendien de pech had. Dat een hensbal van uh, Douglas niet op paarden werd gezet Door de scheidsrechter van Siegum. En dus niet op de stip werd gelegd. Nu gaat Moktar neer. En krijgt uh, Zwolle opnieuw geen vrije trap. Daar ziet van Siegem helemaal niets in. We zitten inmiddels in de 36 e minuut. Iets beter spel momenteel van Twente. Vooral onder de aanvoering van Tade. Iets die gevaarlijk wordt vanaf de linkerkant. En dat hele ploeg in aanvallend opzicht op sleeptouw neemt. Maar Twente wordt zo langzamerhand iets beter ten opzichte van Zolle. En leidt nog altijd met 1-0. Verder halen we u op de hoogte van de topper in Engeland... tussen Manchester United, de koploper en de nummer 6. Everton. Staat er nog altijd 0-0. En natuurlijk het Grand Slam toernooi judo in Parijs... met Kim Polling zometeen in de finale. Maar eerst kijken we even naar de voorlopige winnaar van dit weekend. Feyenoord won thuis met 3-1 van AZ... zag PSV gisteren punten verspelen Ajax vanmiddag... en doet dus weer volop mee in die race om de titel. De trainer van Feyenoord heet Ronald Koeman... en hij praat met Joep Schreuder. Ja, de eerste helft. Daar moet je heel tevreden over zijn geweest. Nou, ik vond onze tweede helft beter. En ik vond juist dat we de eerste helft toch wel wat problemen hadden... om, eh, om het goede voetbal van AZ te beletten. Ik vond we ons wel gevaarlijker als AZ. Maar we, bij momenten kwamen we toch heel ver terug. En dat deden we de, de tweede helft beter. Maar je zoekt soms regelmaat. Dat wil je meer in jouw elftal zien. Compact, georganiseerd. Dat opzicht, dat is winst. Ja, absoluut. Uh, de gelijkmaken valt eigenlijk in een, in een fase... Dat het uh, niet te verwachten was. En daarna natuurlijk heb je altijd momenten in een wedstrijd wat, uh, wat beslissend is. De rode kaart 11 tegen 10. En, en toen hebben we het, uh, laat ik zo zeggen, toen hebben we het uh, goed gespeeld. Alleen het gaat dan uiteindelijk wel om het rendement. En, en we, maakten, we maakten wel de 2-1, maar we maakten niet de 3-1. En dan was het definitief over. Je hebt ook vaak als tegenstander hier in de Kuip gespeeld. Kun je van de Kuip verliezen? Ja, natuurlijk uh, kun je van uh, het publiek uh, de Kuip verliezen. Want dat is invloed hoe, uh, hoe het publiek uh, achter het team staat. Dat geeft uh, het team extra kracht. En soms worden scheidsrechters daardoor beïnvloed. En, uh, en ook, ook als tegenstander ja, kun je niet iedereen uh, in deze hectiek in de Kuip is zichzelf. Het eerste uur rustig, 1-0, maar toch. Dat zijn de sleutelmomenten. Akkefietjes tussen Matthijs en door. Een scheidsrechter die achter de feiten aanloopt. Ja, dat is ook zo. En, en daar zijn we ook mee bezig natuurlijk. Dat je op een goede manier ook, ook dat probeert te creëren. En, en als er een opstootje is, en, uh, dan weet je dat het publiek daar nog harder op, op ingaat. Waardoor je als speler ook, ook op dat moment ook weer scherper wordt. En, en dat je een stukje extra agressiviteit krijgt in, een, in het duel. Nou, daar moet je ook gebruik van maken. Heel veel tegenstanders zeggen als ze in de Kuip spelen... Uh, dan hebben ze het niet over het goede presteren van Feyenoord... maar we hebben verloren van de scheidsrechter of van de entourage. Um, is dat allemaal toeval? Nee, dat is geen toeval. Ik uh, moet uh, het beeld zien van de overtreding. Uh, van, vanuit mijn positie vond ik het zwaar gestraft. Maar ik begrijp ook via de beelden dat het, uh, dat het rood is. Dus uh, ja, uh, ik vind het allemaal te makkelijk. Want uh, uiteindelijk is het 11 tegen 11 binnen het veld. En ook Azet was niet bij machten om, uh, om Feyenoord te kloppen. Je bent er nog niet met Feyenoord. Kan het kan al twee jaar duren dat je echt helemaal top bent. Maar je loopt twee in, hè? PSV, op, op Ajax... Hm.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 Een night like this. Ik zei al, we houden u op de hoogte van Manchester United tegen Everton. Staat er na 13 minuten spelen 1-0 voor Manchester United. Doelpunt van Ryan Giggs. Later in dit jaar wordt hij 40 jaar. Nederlandse judo ogen zijn gericht dit weekend op Kim Polling bij de Grand Slam van Parijs. Matthijs Westraat. Ja, en die is zojuist op de mat gekomen. We zijn 30 seconden onderweg in de finale in de categorie min 70 tot 70 kilogram. Kim Polling neemt het daarin op tegen een Canadezen tegen de Canadezen met de naam Supansic... En uh, nou, dat doet ze niet onverdienstelijk. Uh, inmiddels 50 seconden verder. En uh, ja, ze staat er echt hoor. Ze heeft een, een hoofd. Ja, dat spreekt boekdelen. Het is ongelooflijk hoe zij hier gekomen is. Een verhaal hoor. Begon in de eerste ronde tegen de Japanse Imai. Die uh, won ze met Ippon. Op zich ja knap, maar niet heel bijzonder. In uh, de tweede ronde trof zij de Française Lucie de Kos. Nou ja, in het hol van de leeuw. is, uh, ja, ik geef het je te doen. Dat uh, is een behoorlijke klus. Edith Bos uh, wist nog nooit van die de kosten winnen. En wat doet Polling? Uh, in eerste instantie zorgt ze ervoor dat haar tegenstander drie straffen krijgt. Normaal gesproken zou dat goed geweest zijn voor een wazari. Dat is niet meer. De regels zijn veranderd. En te terwijl hier Polling inzet en een wazari krijgt. En gelijk haar tegenstander in hout houtgreep heeft. Polling... Ja, die is klemvast, die is muurvast. Daar gaat de Canadezen nooit meer uitkomen. Een heupwoord voor, voor Polling. En ze werkt daarmee haar tegenstander op de grond. Die Bassari staat op het bord. En inmiddels ook een yuko erbij. Maar de houtgreep, daar gaat het om. Daar is het belletje. Het is klaar. Kim Polling, wat een sensatie. Eerst versloeg ze al de Française Lucie de Kos. Kreeg daarmee 14.000 Fransen stil. En nu flikt ze het in de finale tegen de Canadezen Sipancic. Ze won al twee keer eerder van haar en nu dus de derde keer. En een hele belangrijke hoor. Wat een fantastische overwinning is dit voor haar op dit o oh zo belangrijke toernooi. Want dat is het. Het is een Grand Slam en die tellen. Nee, dit is echt fantastisch. Kim Polling wint goud in Parijs. Gaan maar we weer terug naar Peck Zwolle tegen FC Twente. Zo vlak voor de rust, Filip Koken. Zeker vlak voor de rust nog 10 seconden in de reguliere speeltijd. En ik denk dat we dan het gebruikelijke minuutje aan extra tijd er weer bij krijgen voor een eerste helft. En Zwolle gaat weer in de aanval met Gravenbeek aan de rechterkant. Het is toch bijzonder knap wat dit Zwolle doet met een bescheiden begroting... Met veel minder materiaal als de. de tegenstander van vandaag. Slagen ze er toch in om veel meer kansen te creëren. Om heel goed en positief voetbal te spelen. Zo is het aanvallend en vooruit en druk naar voren. Daar zijn we erg voor. 1-0 is het nog altijd voor Twente door die goal van Tadit. Maar Zwolle is in de eerste helft zeker niet de mindere. Wel is de rust wat hersteld bij FC Twente. Na een chaotisch eerste half uur in organisatorische opzicht. En wat dat betreft is er wel iets beter... Op de situatie ingespeeld door de ploeg van McLaren uh, om uh, te proberen die Zwolle aanvallers wat tegen te houden. We zitten inmiddels in, uh, aan de, in de eindfase en nu gaan er wat heren van een zekere leeftijd met een blinde stok in de hand. Hier de tribune weer naar beneden. Ze doen uh, zeer kolderiek en lollig en ik hoop voor hun dat hun kinderen niet ziet in deze situatie. Want ook het carnaval heeft uh, toegeslagen in, uh, in Zwolle. En uh, ja, ik dacht toch dat bij boven onder de rivieren dat het niet gold voor de IJssel. Maar ook hier is er erg veel last van carnaval. Tenminste, dat hebben sommige toeschouwers ervan. Hoe dan ook, het is uh, rust inmiddels. 1-0 leidt Twente door die goal van de uitblinker in de eerste helft. Tariq. Van Overijssel gaan we naar Zuid-Limburg, daar is zeker carnaval. en Zeker als Roda een punt haalt in Amsterdam, want dat gebeurt niet zo heel vaak. Ramsey zette de ploeg op voorsprong, Blind maakte 1-1... en daarna nog wel veel waai voor de goal, maar gewoon 1-1. En dat nemen ze mee naar Limburg. Arno van Meulen praat daarover met de trainer van Roda JC. Piet Brood, dat moet een uh, heerlijk gevoel zijn, een punt meenemen uit de arena. Ja, er zijn weinig ploegen gegeven om hier een punt te halen. Ja, zeker gezien uh, de situatie voorafgaand aan de wedstrijd... dat we toch wat uh, vaste kracht uh, misten. Ja, dan moet je een strijdplan hebben. Ja, gelukkig uh, hebben we hier een punt weg kunnen halen. Is het tien minuten zijn, je het niet gedacht hebben? Nee, want kan in de tweede minuut kan er al een goal vallen. Ik vond ons heel uh, eerste kwartier een beetje weer onder de indruk. Een beetje angstig, een beetje zoeken. Ja, dat deden we gewoon niet goed. Het druk zetten op, uh, ja, zeg maar, mooi zander als hij instapte. Daar hebben we het over gehad in de rust. Dus daarna zag je dat we een beetje de schroom kwijtraakten. En daar waren mogelijk ruimte. Ik geloof dat we twee doelpogingen hadden. Eerste helft en heel weinig de bal. Maar je hebt wel kunnen zien dat het gelijk effectief was. Wat ik knap vond is dat jullie ontzettend goed vastbeten in die wedstrijd. Hè? Je zag het gewoon hoe geterg spelers waren. Werden ze gepasseerd, dan knokten ze zich terug. Dit was echt een mentaliteitskwestie. Ja, we zijn de laatste tijd zijn we behoorlijk als een, als een uh, team bezig. En dat is ook belangrijk in de situatie waarin je zit. En uh, ja, dat is goed om te zien. Want dan, zo moet je ook spelen tegen Ajax. Je weet dat je de onderliggende partij bent. En dat je natuurlijk heel erg onder druk komt te staan. Maar ze hebben geknokt uh, voor wat ze waard waren. En ook ieder vanuit zijn redelijke discipline. Ja, dan moet je ook geluk hebben natuurlijk. Zo werkt het ook wel. Hoe heb je de laatste tien minuten beleefd? Want toen werd het al wel heel spannend. Ja, bal op de lat, et cetera. Verder terug. Het gekke was dat we naar die 1-1. Eigenlijk een goal die we weggaven die eigenlijk weg moet trappen, Danilo. Maar na die 1-1 hadden we een fase dat we wel aan het voetballen kwamen. En dan zie je in de eindfase dat je... ja, dan zijn je met de rug tegen de muur, geef je corners vrije trappen... en dan is het heel druk. Dan heb je het geluk dat de bal uh, steeds niet voor hun voeten valt... maar dan hebben wij hem. En uh, ja, dan is het... Uh... Ik moest even terugdenken aan de thuiswedstrijd Dat we in de eindfase, laatste minuut, nog misgingen. De goal tegenkregen. Nou, gelukkig is dat nu niet. Uh, ik neem aan dat een deel van jouw ploeg nu lekker carnaval gaat vieren. Jij ook? Ja, nou ja, ik, ik zeker, want ik heb uh, veel in Brabant gezeten. Ik heb natuurlijk in het oosten en nu in het zuiden, dus eigenlijk ja, ontkom je niet aan. Maar er zijn jongens die ook uh, carnaval gaan vieren, maar ook jongens die het rustig aan doen. Want die hebben de krachten, denk die moeten nog aardig stellen, denk ik. Je denkt dat duurt het lang, maar er zijn mensen die kunnen er niet genoeg van krijgen. Want deze plaat Hij heet dan ook het Still the Same. Is voor mannen van een bepaalde leeftijd jong van geest. We gaan het hebben over Feyenoord tegen AZ. 3-1 werd het uiteindelijk in de Kuip voor Feyenoord. En het ging veel over de rode kaart voor viergever van AZ. Een kantelpunt in de wedstrijd. Joep Scheuder in gesprek met de trainer van AZ, Gert-Jan Beek. Ben je nog boos? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, wel weer... Uh verontwaardigd over de wijze waarop dingen gaan, nou, en welke kant het op gaat het nationale voetbal en uh, ja, ik ben toch bang dat we op deze manier nog meer de aansluiting missen met uh, het Europese tofvoetbal. Zijn we watjes? Nou dat willen ze wel van ons maken ja, de voetbal wordt een, een sport waarin je niet meer mag duelleren en waarin uh, um, het respect do do doorslaat. Eh, waarin scheiders schijnbaar niet meer in staat zijn om. Eh, om echte duels. En. en, en, en, en, uh, en uh, <tie> ja, en, en. van elkaar. Het, het, het, het, het, het, de hardheid van duels te onderscheiden. of. of, of te, de, de, de, de, de situatie te zien. Het, het interpreteren van. Je moet de Kuip kunnen neutraliseren als tegenstander. En het eerste uur sta je wel achter me 1-0. Maar jullie doen het zelf met Altidore en Matthijs. Dat, dat is eigenlijk het sleutelmoment, is het niet? Ja, maar uh, ik vind dat je daarin ook in eerste instantie naar jezelf moet kijken. Hè. Dus uh, Altidore heeft al een keer eerder gehad bij Twente. Nou, hij zegt: de trainer heb ik van geleerd. Uh, het is wel zo dat de, natuurlijk al de hele wedstrijd... Uh, uh, een scheizer in het veld liep die niet de baas was in het veld. Hè, die heel inconsequent aan het fluiten was. Uh, ook in het toepassen van de voordeelregel. Uh, dus dan weten de spelers niet goed waar ze aan toe zijn. Nou ja, en, uh, en of, of, of dan de scheizer last heeft van uh, de Kuip. Of dat die gewoon uh, dusdaner al een tijd lang onder druk staat... door allerlei nieuwe regels en nieuwe beoordelingen. En uh, het respect voor elkaar, dat weet ik niet. Maar het is duidelijk dat wij niet het slechtste team waren op het veld. Maar we hebben wel verloren. Hij loopt dus, de dus scheidsrechter er in jouw ogen achter de feiten aan... waar dan ook zo'n rode kaart een uitvloesje van is. Klopt dat? Ja, ik, ik heb mij meerdere malen verwonderd in het nemen van zijn beslissingen... in het geven van voordeel, dan, dan wel niet. Uh, het maken van de overtredingen. Dus hij, vanaf het begin af aan vond ik hem zeer ongelukkig in het nemen van beslissingen. Je, bent, je, je praat een beetje onslachtig. Zijn we, ik snap het waarom. Je denkt, ik hou me maar in. Ja, dat is het beste. Want anders ben uh, ik straks weer, uh, ben ik weer de gebeten hond. Maar zeven rode kaart is een gekorven AZ. Je bent geen schopploeg en toch gebeurt het. Is het een patroon? Wat is dit? Ja, ik weet het niet. Wij hebben, wij hebben uh, de nieuwe regels, uh, het, het nieuwe manifest met elkaar besproken. Ja, ook, ook, ook, ook nu weer zal, uh, zullen ze zeggen: ja, kijk maar naar tv-beelden, onbeswijs inkomen. En geven ze de schrijver. Ja, ze hebben nieuwe regels bedacht waarin de schrijver er altijd mee wegkomt. En uh, ik denk dat er niemand in de Kuip het raar had gevonden als dit uh, afgedaan was met uh, een overtreding en klaar. En dan had het misschien ook nog een keer een geel kunnen zijn. En je zegt van nou ja. Als je iedere zaterdag weer naar Engels voetbal zit te kijken, dan, dan zie je een totaal andere wedstrijden. Ja, en. en <hijf>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 Het Jan Verbeek vertelde dat allemaal aan Joep Schreuder. Ook interessant om toch nog even naar het puntenaantal van AZ te kijken... om het niet alleen over de scheidsrechter te hebben. Het puntenaantal is 24 punten uit 22 wedstrijden. En dan toch de scheidsrechter Bas Nijhuis, want die had het dus allemaal gedaan... omdat hij een rode kaart gaf aan Nick Viergever. En Joep Schreuder ging er uiteraard ook met hem over praten.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 Een soort uh, feedback met de, met de grensrechters, omdat je dan toch een beetje twijfelt? Ja, omdat ik, ik, bij een rode kaart moet je echt wel zeker zijn. En uh, je, je staat in een, in een, in een driehoek en, en zij kijken er van de andere kant in. Dus dan vraag je direct hun mening. En de, vandaar dat ik ook de tijd nam. Eerder in de wedstrijd uh, is er al een akkefietje. Tien minuten eerder met uh, Matthijs en Elti door. Daarna ontbrandt die wedstrijd. Hoe heb je dat akkefietje beoordeeld? Ja, dat wat ik hoe ik het in het veld heb uh, beoordeeld... is dat uh, op uh, een gegeven moment uh, een overtreding komt. Uh, daarna uh, na die overtreding nog een beetje gemor komt... en uh, geduw en getrekt naar elkaar toe. Wat irritaties. En ik heb ze er beide uitgehaald... en uh, direct afgestraft met, uh, met allebei met een gele kaart. Daarna moet je veel corrigerend optreden. Veel kaarten. En dan zegt de, uh, dan zegt de voetbaltrainer Gertjan Verbeek, van Beek... dus de voetbalcoach... die zegt, uh, we spelen watjesvoetbal. Wat vind je daarvan? Ja, dat is opmerkelijk Daar kan ik weinig mee watjesvoetbal...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 Schijnsrecht Bas Nijhuis ja. na die wedstrijd dus tussen Feyenoord en AZ. We gaan het weer even hebben over Ajax tegen Rodi SC. Ja, omdat koploper PSV gisteren natuurlijk twee punten verspeelde tegen Vitesse... had Ajax op één punt van de koploper kunnen komen. Maar Ajax won vanmiddag niet van Roda. Het werd uiteindelijk 1-1 door goals van Ramsey en blind. Arno van Meulen in gesprek met de coach van Ajax, Frank de Boer. Frank de Boer, uh, ik las dat je van tevoren hebt gezegd... de komende drie wedstrijden willen we kampioen worden... moeten we negen punten hebben. Je bent er al twee kwijt thuis tegen Roda. Dat moet een fikse tegenvaller zijn. Ja, kijk, thuis wil je sowieso uh, drie punten halen. Uh, het gaat wel altijd op de manier waarop. Hè? Dus, uh, wij willen graag domineren. willen goed voetbal laten zien. Uh, en Dat resulteert normaal gesproken in, in drie punten. Uh, dus de eerste twee, denk ik dat we dat bij, uh, vrij aardig hebben gedaan. We hebben gedomineerd. We hebben vrij aardig gespeeld. Alleen uh, drie punten zijn, uh, zijn niet meegekomen. Dat is het jammer ervan. Jullie beginnen uh, fantastisch. Eerst uh, tien minuten sowieso. dacht ik van nou, dat wordt eerlijk gezegd een, een makkie. Het ebde wel een beetje weg in die eerste helft. Je had veel balbezet. Um, dat, dat is belangrijk. Jullie willen graag een balbezet spelen. Ik dacht toch af en toe van neem eens een keer wat risico met je passing, Want dan valt er misschien een goal. Nou, ik vond, ik vond het wel mee. We hebben veel uh, schietkansen rondom de 16 gehad. Waar net weer een been tussen zat. Maar twee keer van de lijn afgehaald. En...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 En ja, een paar keer in de tweede helft net de aanname niet goed. Victor Fischer bijvoorbeeld, die net een half meter te veel van hem afspreekt. Waardoor hij niet rust heeft om ja, echt een goede hoek uit te kiezen. Ja, dat was een beetje het verhaal van vandaag. Denk ik. Vond je van Cuenca zijn debuut bij Ajax? Nou, ten eerste moet je niet vergeten dat hij heel lang eruit is geweest. Ik denk dat hij uh, redelijk heeft gespeeld. Ik weet ook zeker dat hij veel beter kan. Hij heeft een assist uh, ge gemaakt uh, of gehad vandaag. En ja, je ziet in alles dat, uh, dat hij nog veel beter kan. En uh, wij zijn heel blij met hem. De laatste tien minuten was uh, ontzettend spannend. Hè? Dan gaan de ballen tegen de lat, maar die willen jullie gewoon echt niet meer in. Hè? Nee, maar dat zeg ik, dat je hebt zulke wedstrijden. Dat, uh, van de 30 wedstrijden zal je in de 29 winnen. En uh, wij hebben ook wel eens een keer, dat ken ik met, in onze tijd tegen Twente... Een, een fantastische wedstrijd gespeeld. Misschien nog wel beter dan deze. En toen werd het nul, bleef het 0-0. Dat heb je wel eens. En dan, dan wil je er gewoon niet in. En uh, we hebben er alles aan gedaan. Uh, of tenminste, de jongens hebben er alles aan gedaan. En uh, ja, ik, uh, ik ben positief. Als we zo blijven spelen en domineren... dan weet ik zeker dat we heel veel punten gaan nog gaan halen. Frank de Boer heel tevreden met de 1-1, althans niet met de 1-1, maar wel met het spel van Ajax. Radio 1, het NOS journaal. Twee minuten over half zes zometeen in het uitgebreide weer. Maar eerste hoogtepunt met Mark Visser. In een haven van het Canarische eiland La Palma zijn vijf mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een reddingsboot. Drie anderen raakten gewond.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 En in Den Bosch zijn vanochtend twee olifanten... uit de carnavalsintocht gehaald. De intocht met Prins Carnaval stond op het punt van beginnen... toen de politie hoorde van de aanwezigheid van de olifanten. De politie vond het meelopen van de twee grote dieren... in een mensenmassa te gevaarlijk. En ze werden dus eruit gehaald. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gelle Diemstra. Het is droog en er zijn opklaringen. Daardoor zakte de temperatuur er komen de komende uren al snel weer onder nul. Betekent dat het dan alweer glad kan worden, vooral op binnenwegen.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 Dan zijn we weer terug bij Langs lijn, maar het is nog rustig in Zwolle. We gaan zo eens even informeren of die twee olifanten misschien met Philip Kook op de tribune zijn waargenomen. Want daar wordt ook carnaval gevierd. Maar eerst gaan wij eens even kijken wat er in de landen om ons heen gebeurde. Buitenlands voetbal, langs de lijn. We beginnen in Spanje. Barcelona moest vandaag al vroeg spelen. De wedstrijd begon al om 12 uur. Het had geen invloed op het spel van Barcelona... want Getafe werd met 6-1 verslagen. Misschien was het wel wat vroegjes voor Lionel Messi... want hij scoorde opmerkelijk genoeg maar één keer. Er waren zes verschillende doelpuntenmakers bij Barça, Behalve Messi scoorde ook Sanchez, Villa, Theo, Iniesta en Piqué. Het verschil met de nummer 2 Atletico met bedraagt nu 12 punten... maar Atletico ook speelt vanavond om 9 uur nog tegen Rayo Vallecano... Gisteren won Real Madrid al met 4-1 van Sevilla. Ronaldo was op de reef, want hij scoorde maar liefst drie keer. In Italië mocht Maarten Stekelenburg weer eens kiepen. Hij stond onder de lat bij zijn club AS Roma. Geweldige rentree werd het overigens niet, want Roma verloor... met 3-1 van Sampdoria. Bij die club kiept overigens voormalig AZ Doelman Sergio Romero. Kent u hem nog? Stekelenburg kreeg dus weer een kans van interim trainer Mauro Coicucea. Hij neemt de taken voorlopig over. Die Coicucea dan van Sdenek Zeeman, de man die vorige week werd ontslagen. En u weet het, onder hem speelde Stekelenburg nauwelijks de laatste maanden. AC Milan speelde overigens gelijk 1-1 tegen Cagliari. En het Milan... De eerste doelpunt kwam 10 minuten voor tijd. Andermaal van Mario Balotelli. Die weer eens uit strafschop scoorde. Koplopers in Italië kwamen gisteren al in actie. Juve won met 2-0 van 4 en Tina. En liep nog verder uit op de concurrentie. Want de nummers 2 en 3 speelden namelijk tegen elkaar gelijk. Lazio Roma, Napoli 1-1. In Engeland speelt Manchester United op dit moment tegen Everton. Die wisten het is een half uurtje bezig. Het staat 1-0 voor United door een doelpunt van Ryan Giggs. Bij Manchester United trouwens van Persie in de basis. Hij schoot al op de paal en hij tegen haar speelt bij Everton. United kan trouwens verder uitlopen op stadgenoot Manchester City... want de regerend landskampioen verloor gisteren al met 3-1 van Southampton. En bij die club stond Jos Hoijveld in de basis. Duitsland kan de kampioenskar bijna tevoorschijn gehaald worden... want de koploper staat een straatlengte maar liefst voor. Bayern München hebben we het natuurlijk over. Gisteren werd Schalke met 4-0 maar liefst verslagen... en de achtervolgers verspeelden andermaal punten. Dortmund thuis lelijk 1-4. Het 4-1 verloren van het Haas van Hamburg van natuurlijk Raphaël van der Vaart. Bayer Leverkusen speelde 3-3 gelijk tegen Borussia Mönchengladbach... waar een doelpunt te vieren viel van oud-Twente-spits Luc de Jong. En over Twente gesproken. Twente leidt halverwege in de wedstrijd tegen Zwolle. Pek Zwolle tegen FC Twente. De tweede helft. Filip Koken. Zo is het nog altijd met Fididi George, de stagiair van Pek Zwolle op de tribune. Die zal het ook wel koud hebben, net als de meeste toeschouwers. Uh, is Zwolle goed uit de kleedkamer gekomen? Daar is hij, daar is hij weer, de opmerking. Goed uit de kleedkamer gekomen. Daar zaten we al een tijdje op te wachten. En ze hebben namelijk een, een, een debutant opgesteld in die tweede helft. Die heet Matthäus Klieg. Dat is een jongen van Poolse afkomst. Afkomstig van Wolfsburg. En hier in Zwolle belandt op huurbasis. 22-jarige middenvelder Die heeft de positie. Overgenomen van Drost. Dat was de, de enige speler bij Pax Zwolle die wat minder op was in die eerste helft. En uh, Klieg gaat dus hier zijn uh, ja, dus uh, faam waarmaken. Want. Uh, dat belooft een hele goede te worden nog in het restant van dit seizoen. Nu een voorzitter af de linkerkant van Achiente. En een kopbal is daar van de centrale man voorin van Afdiets Die kan geen kracht meegeven aan zijn kopbal. En er wordt dus eenvoudig opgeraakt door uh, Michailov. Nog altijd een carnavaleske sfeer in uh, Zwolle. Geen olifant hier gezien helaas. Ik had ze graag meegekregen hier en aan u doorgegeven. Maar dat zit er nog niet in. Wel een hele uh, ja, oolijke sfeer waarin uh, mensen... Werkelijk zich helemaal te buiten gaan in malotige uitdossingen. Ik denk er wel eens bij, je zal allemaal mee getrouwd zijn. Maar goed, dat is kennelijk ook hier in Zwolle het geval. We hebben een inworp voor Rosales. Twente gaat inwerpen en doet dat niet al te succesvol. Maar leidt toch altijd wel zonder echt goed te spelen met 1-0 bij Zwolle.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 And somebody that I used to know. Vorig jaar wel, maar nu niet. Het is niet het seizoen van Steven Groothuis. De oud wildkampioensprint sprint miste door ziekte het begin van het seizoen... en daarna is het eigenlijk niet meer helemaal goed gekomen. Misschien wel als dieptepunt een uh, een-na-laatste plaats... op de 1500 meter, meter bij de Wildbekerwedstrijd in Insel vandaag. Bert Maalderink praat daarover met Steven Groothuis. Het uh, meest opmerkelijk is misschien wel uh, van deze 1500 meter... 20 deelnemers en dan wordt Steven Groothuis 19e. Hoe kan dat nou? Ja, uh, als je het antwoord wist, dan hoor ik het graag. Uh, ja, heel eerlijk, uh, mijn gevoel bedriegt me op dit moment uh, een beetje elke keer. Uh, na het weekensprint, toen dacht ik ook van, het is helemaal, uh, ik ga nu echt helemaal top, die laatste paar dagen. En ik dacht, dat nu weer, ik dacht nou, ik ga me gewoon goed voelen. Je voelt je goed na zo'n wedstrijd. Het is ook de adrenaline misschien van de wedstrijd die je dan ook uh, daarin een beetje steunt. Maar uh, ja, als het dan eenmaal begint, dan, uh, dan, dan, dan is het gewoon vet te zoeken. En, uh, Terwijl je nog wel redelijk begon. Ja, maar dat was ook uh, de eerste 300 meter misschien, maar die, eerste, die tweede binnenmog was al, al technisch zo slecht. En daar liep ik in, uh, in Salt Lake ook mee uh, te knoeien. En uh, ja, technisch is het gewoon niet goed. En uh, ja, de afgelopen, wat is dat dan? De afgelopen vier jaar uh, had, ik daar, uh, was het, had ik het zo te pakken elke keer, maakte ik het niet te ingewikkeld. En dan zag ik andere schaatsers uh, me helemaal grootste moeite hebben met sommige technische dingen. En dan dacht ik van, maak het niet zo moeilijk. En nu, en nu zit ik zelf weer dat punt, dat ik het even gewoon niet weet. En, uh, het, is, het, het kan ook niet ver weg zijn, maar ja, de, de ene dag voel, dat, het is heel instabiel. De ene dag op het uh, ijs uh, voel ik het wel met training en de andere dag niet. En, uh, wat het dan is, ik weet het niet. En als je, als je dan uh, dat technisch niet hebt, ja, dan, dan, dan, dan wordt het gewoon een, uh, een heel eind, zeg maar. maar het gek is, uh, je was ziek aan het begin van het seizoen, dan leek je overheen gekomen te zijn. Ben je nu nog ziek? Of is het puur technisch? Nee, ik denk dat het puur technisch is, maar ja, dat, is, dat, dat weet je nooit 100% zeker. Maar de, als je gewoon kijkt, ik uh, ben nog laatst in het ziekenhuis geweest uh, en heb ik gewoon gekeken hoe ik, uh, of, alle, of ik er gewoon normaal voor sta. En, en eigenlijk is wat dat betreft alle bloedwaarden zo staan, zijn gewoon normaal. Dat is gewoon, uh, ik ben gewoon gezond wat dat betreft. En, uh, dus wat dat betreft ga ik het daar ook niet in zoeken. Uh, maar ja, als ik, als ik technisch niet goed rijd, dan voelt het ook alsof je geen macht hebt en of je gewoon niet de power hebt om... om om het, uh, om het goed te doen. Maar uh, ik, ik verklaar het uh, toch wel gewoon dat het, dat het gewoon technisch is. Dat je daar uh, te veel loopt te zoeken en te knoeien. En, en, en dan heb je ook geen macht en power. Maar ja, helemaal zeker weten doe je dat ook nooit uh, 100%. Nee, want je maakt net met je vingers dat gebaar. het kan er zomaar zijn. Weer. Maar ik denk dan van zo lang duurt het seizoen niet meer. En twee K-afstanden, dat is toch uh, waar jij op gaat mikken. Haal je dat überhaupt wel op deze manier? Nou, nee, zo niet. Nee. Maar uh, nee, ja, dat is zo. Zo haal ik het niet. Maar uh, ja, ik zeg, uh, ik denk ook dat het er zo kan zijn. En, en, het is echt zo dat ik in sommige trainingen dan, dan voel ik weer dit is het. Maar het is, het is te instabiel gewoon. De ene dag dan, dan, is het er wel. En de andere dag dan, dan voel ik dat ik naar achteraf zet. En dan denk je ja, heel simpel, zet gewoon opzij af. Maar ja, dat, dat is de ellende met schaatsen. Uh, zo, zo simpel is dat niet uh, dan toch. Hoe simpel en hoe dichtbij het ook kan zijn. Het, het blijft gewoon een uh, hele lastige zoektocht dan. Weet je trouwens, uh, ik weet het niet hoor. Wat is de laatste keer dat je een laatste bent geworden ergens? Nou, uh, misschien ook... Uh, nee, ik weet niet wat ik op de duizend meter... Nee, dat viel nog wel mee, denk ik. Maar de 500 meter in, uh, in Salt Lake was denk ik ook uh, redelijk uh, bij de allerlaatste. Maar uh, toen de, waren er ook nog meer deelnemers. Dus eigenlijk was dat nog slechter misschien wel. Nee, het was allebei gewoon prut. Stefan Groothuis. Manchester United tegen Everton. juist op 2-0 gekomen, vlak voor de rust. Tweede doelpunt voor United gemaakt door... Wie anders dan Robin van Persie. Ja, en voor Leroy Fair. Vanmiddag uh, geen Manchester United als tegenstander, maar gewoon Pax Wolle. Ook leuk, Filip Koken. Zeker, ook leuk. En uh, ja, Leroy Ferre en zijn ploeg mogen hier van geluk spreken. In de eerste helft mocht Zwolle al aanspraak maken op een strafschop... toen uh, uh, de Douglas de bal tegen zijn arm krijgt. Maar hierbij een 1-0 voorsprong voor Twente. Want die staat er nog altijd. Uh, wordt uh, FC Zwolle, of Pek Zwolle zoals het tegenwoordig heet... wordt een glaszuivere penalty onthouden. Gra Gravenbeek komt door aan de rechterkant. Die is heel snel, die is veel te snel... voor de linkervleugelverdediger van uh, FC Twente, voor Schilder. En het enige wat Schilder nog kan doen... Is aan zijn arm, aan zijn schouder gaan hangen. En Gravenbeek gaat neer in het 16-meter gebied. Maar tot ontzetting van iedereen die hier Pexvolle lief heeft. En dat zijn de velen. Uh, de wijst Van Siegem, de scheidsrechter van dienst, hier niet naar de stip. Waar Wolle recht had op een penalty. Maar het dus niet krijgt. Nu balbezit voor Broersen. De ervaren speler achterin. Die dus weer mag spelen. Die vorige week rood kreeg. Maar zijn rode kaart met succes aanvocht bij de terugcommissie. Hij is in het gelijk gesteld. En hij mag dus vandaag opnieuw gaan spelen. En hij is van groot. Grote waar in verdedigend opzicht voor Pexel. Hij speelt centraal achterin bij Met Lachman, die nu de bal heeft. En Lachman wacht al even met een kort paasje. Geeft hem mee aan de Pluim die de paas moet gaan verzenden. En dat gebeurt nu opnieuw. Nu aan de rechterkant van Polen. Die kan nu voor gaan geven. Die kan nu voor gaan geven. Maar de bal wordt centraal achterin weggehaald door Douglas. We zijn bijna een kwartier al onderweg in die tweede helft. En Zwolle voetbalt gewoon beter dan Twente. Maar Twente staat dus nog altijd voor door de beste man op het veld, Want het is hier nog altijd. Tadits, nu een voorzet van Gravenbeek. Maar ten nauwer verdedigd weer door Douglas... En de Zwolle zet weer aan. Voelt zich bestolen door die, scheids door die scheidsrechtelijke beslissingen van Van Door Tot twee keer toe geen strafschop toe te kennen. Waar de beslist had gemoeten. Nu deze corner nemen we nog maar even mee. Mokhtar gaat hem nemen met zijn rechter. Die gaat hem inbrengen. En daar wordt die bal verlengd. Nee, weggekopt daar door Douglas. Mokhtar vangt hem opnieuw op. En gaat hem nu weer inbrengen in het 16 meter gebied. Michailov komt niet van zijn lijn af. En daar een kans. Een enorme kans voor Lachman. En die bal smoort in de... De Melee van Spelers, Wout van Benen, u kent het wel. En wordt dan uiteindelijk weggewerkt. Poepoe. En Twente ontsnapt weer. 1-0. Staat er nog altijd na bijna een kwartier spelen. Voor Twente door die goal van Tadić in Zwolle. Maar wat heeft Twente het moeilijk? Wat een goal. De eredivisie. Penalty. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met die van vandaag. Ajax, Roda, JC 1-1, Rust 0-1, Ramsey 1-1, Blind. Dat was de eindstand. Deli Blind maakte zijn allereerste doelpunt voor Ajax. Ajax ja, maar ja, ik had liever dat twee anderen gescoord hadden en uh, dat ik hem nog niet had en dat we gewoon hadden. Maar ja, dus, uh, ik ben er wel blij mee, dus dat uh, is mooi. Hij viel na een klein uurtje, dat doelpunt. En wat Ajax daarna ook probeerde, bal, wilde er niet meer in? Nee, hij wilde er niet in. En uh, ja, op dat moment denk ik dat we dan misschien juist wel uh, de bal even erin moeten pompen. En uh, ja, dan wat minder rond moeten spelen, maar... Dat zit misschien uh, toch niet echt in ons. Maar we hebben ook niet heel veel lengte uh, voorin. Uiteindelijk misschien wel met zon, Maar uh, ja, al met al is dat uh, iets waar we misschien aan, uh, voor de komende wedstrijden uh, aan kunnen denken. Roda bleef dus misschien met enig geluk, maar gewoon wel overeind in de arena. En trainer Ruud Brood was dan ook trots op zijn jongens. Ja, we zijn de laatste tijd zijn we behoorlijk als een, als een uh, team bezig. En dat is ook belangrijk in de situatie waarin je zit. En uh, ja, dat is goed om te zien. Want dan, zo moet je ook spelen tegen Ajax. Je weet dat je de onderliggende partij bent.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 Feyenoord tegen AZ werd 3-1 bij de Rust 1-0 door een goal van Boetius. Na de Rust 1-1 Berens, 2-1 Klaasje en 3-1 Vilena. Rood was er voor 4 geven van AZ. Hij vloerde immers op het middenveld met een gestrekt been. En trainer Gertjan van Beek was boos over die rode kaart. Maar hij probeerde zich na afloop nog in te houden.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 Nou, en als je dat ook vandaag weer ziet, dan, uh, dan is dat prima. Ajax en PSV dus, hè? Ja, helder. We ja. gaan naar Utrecht NEC. Door Jan Wouters de hele middag. nek genoemd. even Utrecht NEC. 0-3, rust 0-1, platje. 0-2, Valkenburg 0-3. nek is de angstgekener van Utrecht aan het worden. Althans, dat geeft Jan Wouters toe. Ja, dit seizoen wel. Je hebt wel eens ploegen in een seizoen die uh, wat minder liggen. En uh, ja, het blijkt dat er dit seizoen NEC uh, is... Uh, de laatste wedstrijd die we verloren hebben is ook NEC uit. Dus wat dat betreft. Uh, uh, zijn we wel aan een goede reeks bezig. Maar ja, vandaag uh, is dat niet gelukt. Ja, maar ouders dachten, ik snap er niet in. moet meteen twee keer NEC. <laughs> nec trainer Alex Pastoor had weinig te klagen. Hij vond alleen dat zijn ploeg het in de eerste helft al eigenlijk gewoon af had moeten maken. Ik vond namelijk dat we. Uh, ja, dat, uh, dat we goed speelden. Nou, het aantal kansen dat we bij, daarbij kregen vond ik eigenlijk te laag. Uh, maar goed, uh, als je die maakt, dan, uh, dan kun je zomaar met 2 of zelfs 3-0 no staan Met de rust al in. Uh, dat heb ik ook tegen de jongens gezegd in de rust. Hey, je moet uh, veel meer uh, doen om het allerbeste eruit te halen. Niet zo snel tevreden zijn, omdat het nou toevallig uh, 0-1 staat. Dat had ook net zo goed 0-2 of 0-3 kunnen zijn. NEC stuit dus de opmars van Utrecht. Maar Jan Wouters raakt daarvan niet in de war. Die zeven wedstrijden hebben we een goede reeks neergezet. Um...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 op ...naar de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd die nog loopt in deze 22e ronde, speelronde... ...is de wedstrijd tussen Zwolle en FC Twente, Filip Koken. Ja, waar zo waren de supporters... ...bij een overigens nog altijd voorsprong voor Twente met 1-0... ...door die goal van Tadic, al na ruim 10 minuten... ...waar de supporters van, van Pax volle gingen roepen... ...anti-voetbal, anti-voetbal bij een wissel van McLaren. Want Wischelhof, de centrale verdediger, is erin gekomen... ...voor een middenvelder, Gutierrez. Nou zit dat wel een beetje anders, want Wischerof gaat centraal achterin spelen... met uh, Douglas en braafheid is geschoven naar de positie links achterin. Waardoor Schilder naar het middenveld komt. Want dat heeft er natuurlijk van alles mee te maken. Dat Schilder er als linksback helemaal werd afgelopen door Gravenbeek. En daarbij zelfs een overtreding maakte die bestraft had moeten worden met een strafschop. Maar dat gebeurde niet. Maar dat geeft wel even aan hoezeer de paniek is toegeslagen bij Twente. En hoezeer ook Zwolle heel goed voetbalt. Want alle statistieken wijzen in het voordeel van Zwolle. Het balbezit, jazeker dat ook. Het aantal schoten op goal, het aantal schoten tussen de palen. Het is allemaal in het voordeel van Zwolle. Maar alleen de stand is nog in het voordeel van Twente. En Twente probeert nu ook het tempo uit de wedstrijd te halen. Probeert te vertragen en probeert het liefste vanaf dit moment al. En we zitten pas in de 66. 16... 60e minuut de wedstrijd helemaal dood te maken en die 1-0 over de eindstreep te krijgen. Dat zal nog lastig genoeg worden. Castanjos nu geeft af op Jesse, de rechtervleugelaanvaller die het nu lastig heeft met Aschent en daar ook een duel verliest. Goed, het, er gaat weer gewisseld worden bij FC Twente. We hebben inmiddels 66 minuten er precies op zitten... en Twente leidt nog altijd benauwd. 1-0 tegen Zwolle. Nog even de uitslagen van gisteravond. Vitesse PSV 2-2, Adel Den Haag tegen nak Breda 2-1... Herakles tegen Willem 2-4-1, Groningen RKC 2-1... en Heerenveen VVV 2-2. Gaan we naar de stand. PSV heeft 47, drie meer... dan Ajax en Feyenoord, waarbij de Amsterdammers nog altijd een licht beter doelsaldo hebben, staan dus tweede, Feyenoord staat derde, maar Twente staat op 42 en 1-0 voor. Kan zomaar naar de tweede plaats komen, dan komt er toch echt een gaatje. Vitesse heeft er 39 en ook Utrecht blijft op 39 staan. Onderaan belangrijk punt dus voor Roda, die hebben 21 punten nu. Dat streepje valt, dan komt Pex Wolle, die hebben er 19, maar zijn nog aan het spelen. VVV, zo lang uitzicht op de winst, maar toch toch 2-2. Gisteren heeft er 16 en Willem 2. Het wordt langzaam donker in Tilburg, ondanks de carnaval 13 punten uit 22 wedstrijden. En in de Jupiler League, ja, de stap is klein. Volendam tegen Telstar eindigde vanmiddag in 6-2. Volendam blijft vieren met 35 punten uit 20 wedstrijden. En Telstar is de nummer 14. Ik heb nog een squashberichtje voor u. Natalie Grinham, dan hebben we het over de Nederlandse titel, En voor de derde keer in haar loopbaan de nationale titel squash veroverd. In de eindstrijd was deze Grinham opnieuw te sterk voor Orla Noom in drie games. Maar ja, en dan nog wat tennis, want komende week het ABN AMRO-tennis toernooi in Rotterdam. Er is juist geloofd voor de eerste ronde. En de Nederlanders hebben het niet getroffen. De bakker moet het opnemen tegen Michel Yousni. Igor Sijsling tegen jo Wilfried Songa in de eerste ronde. En Haase, hij wist al dat hij een qualifier zou treffen. En uiteindelijk is dat. Ernestus Gulbis geworden. Dat is ook een pittige tegenstander. Overigens speelt verder in de eerste ronde tegen de Sloaak Zemlia. Allemaal de komende week natuurlijk ook uitgebreid te volgen. Nu gaan we er even uit. Radio 1-journaal hoort u natuurlijk het vervolg... van de belangrijke wedstrijd Zwolle-Twente... waarin Twente op jacht is naar de tweede plaats. En als het Radio 1-journaal is afgelopen, gaan zij nog door. Maar de collega's plots van de WPRO zitten er dan klaar voor. En langs de lijn is weer terug vanavond om 10 uur. Dan is de presentatie in handen van Gio Lippens. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond. Europa is in crisis, maar er borrelen ideeën. Toen zag ik dat die nestjes bekleed waren met de wol, ik nee, een geen idee. Innovatie is het toverwoord voor een betere toekomst. Er is een enorm potentieel in Frankrijk. Er zijn mensen met hele goede ideeën.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 Vanavond in de tv-show de Engelsman Nigel Farage... veruit de meest gevreesde europarlementariër... want hij speelt keihard op de persoon. Verder het schitterende levensverhaal van de baby chimpansee Oscar... en Ilko Bos van Rosenthal met unieke verhalen... over zijn jaar als journaalcorrespondent in Amerika. Dat en meer in de tv-show vanavond na de reunie Nederland 1.